11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oud-president Welling van de Nederlandse Bank zegt dat de kans groot is dat de euro-landen een deel van hun lening aan Griekenland moeten afschrijven. In een interview met het Financiële Dagblad, dat morgen verschijnt, zegt Wellink dat de bijdrage van de banken aan de redding van Griekenland niet genoeg is. Een groot deel van de Griekse staatsschuld is gefinancierd door overheden en die kunnen niet buiten schot blijven, stelt Welling. Nederland heeft tot nu toe 4,7 miljard aan Griekenland geleend. En daar komt nog een nieuwe lening van Eurolanden bij. Hoe groot het aandeel van Nederland is, is nog niet bekend. Minister De Jager heeft altijd gezegd dat Nederland zijn geld terugkrijgt. Maar volgens Wellink is dat niet realistisch. Een jongen van elf uit Kuik is gisteravond beschoten met een vuurwapen... toen hij vuurwerk aan het afsteken was. Dat gebeurde aan het begin van de avond. De jongen raakte zwaar gewond. Hulpverleners dachten aanvankelijk dat de jongen door het vuurwerk gewond was geraakt. Maar even later werd duidelijk dat hij met een vuurwapen was beschoten. Volgens de familie is de jongen uit Kuik in zijn lever geraakt. Hij is geopereerd en verkeert niet in levensgevaar. De politie heeft nog geen idee wie de jongen heeft beschoten. Het aantal geweldsincidenten tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling is toegenomen. Dit jaar zijn 130 meldingen binnengekomen, 25 meer dan vorig jaar. Minister Opstelten noemt het teleurstellend en zorgelijk dat acties om geweld tegen hulpverleners terug te dringen niet hebben gewerkt. Het geweld was voornamelijk gericht tegen politiemensen. De jaarwisseling zelf was volgens de minister relatief beheersbaar. Er waren bijna 8500 incidenten, bijna 500 meer dan vorig jaar. Het aantal aanhoudingen steeg ook naar ruim 1300. Vijf arrestanten hebben vandaag al een taakstraf uitgevoerd na supersnelrecht. In verschillende steden, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht... is vandaag een lik-op-stuk-beleid uitgevoerd. De komende dagen zijn er meer snelrechtzittingen. Een adviesorgaan van de Arabische Liga vindt dat de waarnemers uit Syrië... moeten worden teruggetrokken. Volgens de adviseurs gaat het Syrische regime ondanks de afspraken... gewoon door met het neerslaan van de protesten. In het adviesorgaan zitten onafhankelijke vertegenwoordigers van alle Arabische lidstaten. Ook in Syrië zelf groeit de kritiek op de missie van de Liga. Sinds de waarnemers aan het werk zijn, hebben troepen van president Assad meer dan 150 betogers gedood. En ook zou de leider van de missie te veel aan de kant van het regime staan. De waarnemers zijn onderdeel van een akkoord tussen Syrië en de Arabische Liga om een eind te maken aan het geweld. Syrië heeft beloofd tanks en ander legermaterieel terug te trekken uit de steden. Ook moet Assad duizenden gevangenen vrijlaten en in gesprek gaan met de oppositie. De regering van Chili heeft het buitenland om hulp gevraagd bij het bestrijden van een grote brand in het natuurgebied. Van Nationaal Park Torres del Paín is tot nu toe 12.500 hectare in vlammen opgegaan. President Pinera heeft het park tot een rampgebied verklaard. Torres del Paine ligt in het uiterste zuiden van Chili. Het park staat op een werelderfgoedlijst van natuurgebieden van UNESCO. In het ontoegankelijke gebied heeft de brandweer de grootste moeite om het vuur te bestrijden. In de gevangenis in Congo zijn zeker acht doden gevallen bij een mislukte ontsnappingspoging. De gevangenen trok een pin uit een handgranaat, maar gooide hem vervolgens niet weg. Meer dan veertig mensen raakten gewond. De ontploffing van de granaat was bedoeld als afleidingsmanoeuvre voor het bewakingspersoneel. In Congo worden geregeld ontsnappingspogingen gedaan. In september wisten zo'n duizend gedetineerden weg te komen uit een zwaar bewaakte gevangenis. Een orkaan heeft in India meer dan 40 levens geëist. De orkaan kwam vrijdag aan land in de regio Tamil Nadu aan de oostkust... en liet vervolgens landinwaarts een spoor van vernieling achter. Wegen raakten geblokkeerd door puin en omgevallen bomen. Op veel plaatsen is geen stroom en drinkwater. Zo'n 18.000 mensen zijn opgevangen in openbare gebouwen. De verwachting is dat binnen twee dagen alle basisbehoeften weer te krijgen zijn... en dat er binnen een week weer stroom is. De schade door de orkaan in India wordt geschat op bijna 3 miljard euro. Op de eerste dag van de Dakar-rally in Argentinië is een dode gevallen. De Argentijnse motorrijder Jorge Martinez Buero... Hij raakte zwaar gewond bij het nemen van een hindernis... en overleed op weg naar het ziekenhuis. De 38-jarige motorrijder deed voor de tweede keer mee aan de off-the-road race. Martinez Buero was de zoon van een voormalig Argentijns kampioen motorracen. De Dakar Rally, een rit van 9000 kilometer, begon vandaag in Argentinië en eindigt op 15 januari in de Peruaanse hoofdstad Lima. Dan het weer nog vannacht in het hele land regen, vooral in het midden van het land regent het hard en het wordt een graad of 8. Morgen geleidelijk droog en wat zon en ongeveer 10 graden. Dinsdag en de dagen daarna veel regen en wind. Dit was het NOS Journaal.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 Dat is het idee van Rabobank Private Banking. Rabobank, een bank met ideeën. Ooit heb je mij gezegd dat je voor me zou zorgen, Heathcliff. Weet je dat nog? Ik ben Erwin Olaf en ik vind dat mensen zich moeten kunnen ontwikkelen...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 Woeste hoogte, rusteloze zielen. Succesreprise door Nederland en België. En op Broadway. Kijk nu op Artemis.nl. Gute Nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ik nog te zeggen had.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 Om middernacht laaide bij ons in Amsterdam Noord het vuur hoog op uit een enorme berg kerstbomen, pallets, vlonders, kratten die tot boven de huizen uittorenden. Het grootste vreugdevuur van Nederland, zeggen wij dan chauvinistisch, wie weet van Europa. De vlammen lekten naar de hemel en zetten de hele wijk in een warme gloed. Op weg hierheen liep ik er vanavond nog even langs. Het regende hard, maar het vuur brandt nog steeds. Goedenavond, in dit oog gaat het natuurlijk over 2012. Wij behandelen de sporthoogtepunten van het komend jaar. Hebben we dat al vast gehad? Bert Wagendorp van de Muur en de schrijvers Abdelkader Banali en Kees Hart... blikken en beschouwen vooruit. Spreekt Holland nog een woordje mee ergens? Worden we nog kampioen van het een of ander? Enig koffiedik en een paar glazen bollen liggen hier gereed voor het gesprek. 2012 is ook het jaar van Dickens... Charles Dickens, 200 jaar geleden geboren en nog altijd een populair romancier, maar waarom eigenlijk? Nou, daar hebben Stef de Jong, oprichter van het Chef de Jong, oprichter van het Dickens Museum en Jan Lokin van de Dickens Fellowship een antwoord op, reken maar. En om 5 voor 12, 2012 als het einde der tijden. En oh ja, tussendoor nog enige actualiteit. Iran sluit morgen de strategisch belangrijke straat van Hormuz af. En u begrijpt dat wij kokolijnraad raadplegen om de betekenis daarvan te doorgronden. Daarvoor nog de kranten van morgen vroeg en nu eerst het voornaamste nieuws van heden. Zondag 1 januari 2012. Gelukkig nieuwjaar! Gelukkig nieuwjaar! I wish all the people living in Holland, happy new year! Het was voor hulpverleners geen pretje om te werken tijdens de jaarwisseling. Ze werden meer beschimpt en belaagd dan vorige jaren. Klopt dat dat u een politieman heeft beledigd met de woorden uh, Mongol? Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft daar geen goed woord voor over. Het is onacceptabel dat dit gebeurt. De politie is de politie en die pakt de mensen aan en niet andersom. De eerste raddraaiers kregen direct een taakstraf. Ze moesten vuurwerkresten opruimen. Niet iedereen had problemen met die straf. Ik vind het uh, heel goed, uh, een heel goed manier van straffen. Uh, omdat uh, ja, ja, dit doet iets. Je zit, je zit niet alleen in een cel. Niet alleen hulpverleners moesten het ontgelden. Een elfjarige jongen uit Kuik werd beschoten, vertelt zijn tante. Iets wat op een, nou ja, op een kogel lijkt, is, is verwijderd uit zijn, uh, uit zijn lever. De jongen is niet in levensgevaar. Wie hem heeft beschoten, weet de politie niet. Wij hebben geen idee. Uh, nee, dat is allemaal nog in onderzoek. Ook vuurwerk zorgde voor slachtoffers. Gingen de buren nu jouw wensen en op straat ontplofte vuurwerk. Dan kreeg uh, ik in mijn nek, in mijn... Uh... In mijn blouse. En uh, een lekker brand rond in mijn nek. Het waren niet alleen dit soort incidenten. Ook ervaren vuurwerkafstekers raakten gewond. We doen het al 20 jaar en 20 jaar in de gegaan. En nou, uh, onoplettend moment uh, van een paar dingen. En uh, ja, dan ben je de een van de gelukkigen. Dat leidde in sommige gevallen tot ernstig letsel. Maar als je dit dus laat zitten. Dat vreedt een heel oog. Vreedt dit uh, weg. Maar ja, dit is natuurlijk iets wat te voorkomen is. De oogartsen snappen niet dat mensen onverstandig blijven met vuurwerk. Ik maak me daar toch echt zorgen over hoe dat toch weer kan. Ondanks alle voorlichting, vuurwerkbrillen. Het lijkt wel of we hier een oorlogsziekenhuis waren. Waar de een stunt met vuurwerk, stunt een ander met de ringen van het Olympisch Stadion in Amsterdam. Oudjaarsvereniging De Geitenfok uit Oldeberkhoop had ze zo van de muur. Ze zaten met kruiskopjes zaten ze vast. Die hebben we dus snel losgehaald. Het hele dorp liep uit om de buit te zien. Er zijn mensen ook wat trots op ons, zeg maar. En er komen alle mensen buiten en uh, iedereen geeft even een hand aan je. Dus dat was helemaal uh, weer zoeken. De Olympische Ringen waren ook te zien in een grote vuurwerkshow in Londen. In de hele wereld werd het begin van 2012 gevierd met grote vuurwerkshows. De Britse hoofdstad greep dat aan om direct de Olympische Spelen te verwelkomen. Er was meer gejuich in Engeland. Prins Philip vertoonde zich weer in het openbaar na zijn hartoperatie vlak voor kerst. De 90-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth wandelde naar de kerk. Hij looked very well. Yes, I thought he looked really well considering he was in hospital not long ago. I expected him to come in the car with the queen, but to see him walking was really lovely. En zo vierden de demonstranten op het Tahrirplein in Cairo het nieuwe jaar. Ook in Libië zijn ze blij dat een beladen jaar voorbij is. I would like to say to all Libyan people, happy new year without Muammar Gaddafi. Griekenland zal ook opgelucht zijn dat het rampjaar 2011 voorbij is. Nu ze de hand op de knip moeten houden durfden de Grieken geen geld uit te geven aan spetterend vuurwerk boven de Acropolis. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En naast mij zit Martijn Nijhuis... die een overzicht heeft samengesteld van de kranten van Morgen Vroeg. En uh, dat begint voor te lezen. Ja, op veel krantenredacties wordt vandaag waarschijnlijk uitgebuikt... en nagekaterd na de jaarwisseling. Want er zijn maar een paar kranten die vanavond een mailtje naar het oog stuurden... met hun artikelen. Ja, of die krantenjournalisten zijn razend druk met het laatste nieuws. Dat kan natuurlijk ook. Trouw heeft wel een mailtje gestuurd. Die krant komt morgen met een verhaal over landbouwgrond. Er is steeds minder land voor de landbouw beschikbaar. Volgens staatssecretaris Bleker komt dat doordat er te veel landbouwgrond wordt gebouwd om natuur van te maken. Maar dat is helemaal niet zo, blijkt uit het eigen onderzoek van Trouw en het Landbouw Economisch Instituut. Niet de ecoloog knabbelt aan het landbouwareaal, maar de projectontwikkelaar. In de Telegraaf morgen meer details over die jongen van elf uit Kuik... die tijdens Oudjaarsavond werd neergeschoten. De jongen dacht zelf dat er iets met vuurwerk was gebeurd. Dat zei hij toen hij even bij kennis was, volgens een familielid. We hebben echt geen idee wat er gebeurd kan zijn, zegt dat familielid. We hebben het stukje ijzer gezien dat uit zijn lever is gehaald. Ja, het leek eerlijk gezegd niet op een kogel, meer op een schroef of een vervormd stukje metaal. De pensioenpremie gaat dit jaar in veel sectoren omhoog... met zo'n 1 tot 2 procentpunt. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant. Dat is volgens de krant een tegenvaller voor de werkgevers. Die moeten het grootste deel van de premies betalen. Ja, ze gingen eigenlijk uit van hetzelfde niveau als vorig jaar. Dat was ook afgesproken in het pensioenakkoord van juni vorig jaar. Maar omdat het akkoord nog niet is ingevoerd... kunnen de werkgevers de verhoging niet blokkeren. Nu de premies stijgen, zullen de loonkosten verder oplopen, zeggen de werkgevers. De premies zijn het sterkst gestegen in de vleesverwerkende industrie. Een gemiddelde werknemer gaat daarbij een stijging van 1 procentpunt... een paar euro per maand op achteruit. Het belangrijkste nieuws van het FD is dus al bekend. Oud-president Welling van de Nederlandse Bank die zegt in de krant dat de kans levensgroot is... dat de eurolanden een deel van hun leningen aan Griekenland kwijt zijn. De krant pakt er morgen flink mee uit. Er staat ook een artikel in over de extra 2 miljard die de Grieken dit jaar zouden moeten bezuinigen. En over de banken die waarschijnlijk te maken krijgen met nog meer verliezen door de Griekse crisis. Het wordt volgens Dagblad de Pers een economische rampjaar. Dus komt die krant met tips om er toch nog wat van te kunnen maken. Even een kleine greep. Koop geen dure, voorgesneden groenten. Snij alles lekker zelf. En de krant raadt ook af om eten te bestellen. Want Nederlandse pizza's die zijn toch niet te eten. En iedereen kent volgens de pers het Chinees-syndroom. Je hebt er zin in, totdat die witte plastic bakken op tafel staan. Dan ben je er na twee happen klaar mee. Een crisis biedt ook kansen. Koop een huis als je een vaste baan hebt. De prijzen zijn laag, net als de hypotheekrente. En bedrijven hebben het moeilijk, dus daar kun je kortingen afdwingen. En wat je ook doet... Koop geen goud. Hou gewoon wat Britse ponden of Franse vangst achter de hand. voor het geval de euro crasht. Whisky is volgens de pers trouwens een prima ruilmiddel. als Doomsday echt is aangebroken. Het bederft niet en het dempt de pijn. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ik kan 'Cause I love you too much, baby Why can't you see What you do Suspicious Minds van Elvis Presley. Dit ter ere van het feit dat hij maar met liefst eh, 18 songs in de 1000 klassiekers kwam. Dat is de Vlaamse versie van onze top 2000. Al daar aangevoerd evenals hier door Bohemian Rhapsody van eh, Queen. En nu... Afgelopen week dreigde Iran de straat van Hormuz af te sluiten. Dat is een smalle doorgang naar de Persische Golf, maar van strategisch groot belang omdat een vijfde van de wereldolievoorraad daardoorheen moet. En morgen gaan ze het echt doen, die Iraniërs, dat afsluiten. Al is het maar bij wijze van oefening. Kokolijn, defensiedeskundige bij het instituut Klingendaal. Goedenavond. Goedenavond. Is dat nieuw of stond die, die oefening al lang op de agenda? Nee, die oefening die stond op de agenda. Al was niet helemaal bekend welke datum het was. Iran doet het nu voorkomen alsof het een hele alerte reactie is... op het plan om uh, een vijfde rondje sancties tegen Iran in te stellen. Ja, ja het klinkt uh, spannend. Maar wat is eigenlijk de, de kracht, de sterkte van het Iraanse leger? Ja, we moeten eigenlijk praten over de Iraanse vloot in dit geval. Is Iran in staat om die straat van Hormuz werkelijk af te sluiten. Ik ja. moet overigens nog zien dat het gebeurt morgen. Want uh, ze spreken elkaar behoorlijk tegen. Die Iraanse vicepresident Rahimi, die zegt... we kunnen het wel en we doen het wel. Oh, maar alleen ja. wanneer jullie die sancties instellen... en zover is het nog niet. Uh, en iemand van de revolutionaire garde... dat is eigenlijk legertje nummer twee van Iran... Uh, dat een beetje zijn eigen gang gaat. Generaal Massoud Yazairi heeft vandaag gezegd... nee, het is onze bedoeling niet om die straat van Hormuz af te sluiten... Uh, dus ik houd voorlopig even op dat het uh, meer bluffen is dan werkelijk doen. Maar Iran wil met deze oefening wel aantonen dat het kan. Ja. En die Iraanse vloot, dat is de vraag... is die in staat om die nauwe doorgang, die vaargul van een kilometer of vijf, zes... om die werkelijk uh, af te sluiten? Nou, dan moet je kijken wat ze hebben. Nou, ze hebben drie, drie, ja, drie mijnenleggers waarmee ze zeemijnen in die vaargul kunnen leggen. Nou, die schakel je makkelijk uit... Dan hebben ze een heleboel kleine bootjes, hovercrafts, speedboten enzovoorts. Waarmee ze ja, hinderlijk uh, de scheepvaart kunnen, kunnen bestoken. Maar ook dat, denk ik, is geen partij voor. Nou, ik zal maar gelijk zeggen: de Amerikaanse Vijfde ja. Vloot. Die daar vlakbij Bahrein zit en die makkelijk in staat moet zijn om uh, die staat eigenlijk weer open te houden. Ja. Wat Iran wel heeft en waar ze misschien een week lang. Uh, Echt ontzettend veel last mee kunnen bezorgen. Dat zijn raketten, kruisraketten, die tegen schepen, tegen olietankers gericht kunnen zijn. Ze hebben drie onderzeeboten waarmee ze torpedo's kunnen afvoeren. Ze hebben een aantal raketboten waarmee ze dat kunnen. Maar dat is eigenlijk allemaal spul uit de jaren 90 en 80. Oh, en de ze hebben vandaag ook maken. nog een raket afgevuurd. En dan denk ik, dat is zorgwekkend nieuws. Maar dat valt wel mee. Dat is moeilijk in te schatten. Maar het is een raket die wel bekend is. Die, die in westerse arsenalen ook voorkomt. Het is een raket die zoekt de radarbron of de, de jammer, de stoorzender, zoekt hij eigenlijk op. Waarmee zo'n raket zou worden afgeleid of waarmee vliegtuigen worden misleid. Ja. En die vernietigt dan vervolgens die radarbron zelf. Dus het is een hindernis meer. Maar het is niet iets waar, waar de Amerikanen en zeker dan die vijfde vloot en zo zich werkelijk druk over maken. Verwacht je een confrontatie met die vijfde Amerikaanse vloot? Het kan uit de hand lopen, maar de praktijk tot nu toe... is dat men met dit soort oefeningen... want die vinden dus wel vaker plaats... en die Amerikaanse vloot die vaart ook af en toe door die gul heen... dan vaart men een beetje om elkaar heen. Men, men zoekt het gevecht, men zoekt de crisis niet echt op. Ja. Maar in, in deze tijden van spanning... Uh, lokt men wel eens incidenten uit... om, om te kijken hoe de ander reageert. Maar het loopt zelden uit de hand. Dank, Ko Col En dan nu, zoals ze bij de radio vaak zeggen, iets heel anders... Vandaag, vijftig jaar geleden, deden vier jongens uit Liverpool auditie... bij platenmaatschappij DECA in Londen. Maar Paul McCartney, John Lennon, George Harrison en Pete Best... konden niet overtuigen en konden meteen weer inrukken. Oordeelt u zelf? To know her is to love her. The Beatles. Life worthwhile is just to know, no no her. Just to love, love, love her. And I, do, and, I do, and, I do, and I do, and I do, and I do, and I do, and I do, I'll be good to her. I'll make love to her. Everyone says there'll come a day when I'll walk alongside of her. Yes, just to know, no Beatles hier in de studio vonden het een beetje, wat zei jij ook weer, Bert Wagendoor? Dus uh, slechte Evelie Brothers, hè? Slappe Evelie ja, Brothers, zei je. Ja. <laughs> elkaar de nou, ik, ik denk dat die manager toen wel heeft gezegd, na het gehoord hebben van... Bedankt jongens, de uitgang is die kant op. <laughs> ja, zo was het ook gegaan. Uh, 2012 als uh, jaren van grote sportevenementen nu... De, uh, ik noem het EK voetbal, altijd de Tour de France en nu ook Olympische Spelen. Daarover een gesprek met drie sportliefhebbers tevens Schrijver. Abdelkader Benali, Kees het Hart, Bert Wagendorp. Goedenavond, heren. Hallo. Ja, Kees het Hart vanuit de verte. Um, ja. Want die kan niet hier zijn wegens ziekte. Maar dank dat je er toch bij bent. Uh, verheugen jullie erop? Ja. Ja, wij verheugen ons er enorm op. Ja, ja. Ja, sorry. Ja, ik weet het van, van Kader niet, maar ik, ja, ik, uh, ik ben daar zeker uh, heel erg... Uh... Kijk, in de zomer gaat, uh, moet het leven een zekere traagheid krijgen. En lichtheid. En dan is uh, sport is daarvoor het, uh, het ultieme ja. middel om dat te bereiken. Het ja. ultieme roesmiddel. Ja, ja. Kader ja, ja ik associeer ook... Uh, begin van de zomer altijd met wereldrecord pogingen, ballen op de lat eh, en uitgeschakeld worden. En Kees hard. Ja, thuis? ja nou, ik, ik, ik zie er ook wel enorm tegenop. Tegenop? Van, en... uh, ja, want, want uh, eigenlijk wil ik het helemaal niet. En uh, ik soms neem ik me ook voor, ik ga deze keer niet kijken naar het Europees kampioenschap voetbal. Maar ja, dat lukt niet. dan gaat het, gaat het gebeuren en dan, dan, dan ja. zit ik weer klaar. Gewoon. Maar ja. het is toch wel zorgelijk hoor, want ik doe verder eigenlijk geen reet dan. Hè. Ja. Ja. Ja. Nee, dat is, uh, ja. Heeft een van jullie nog moeite gedaan er zelf bij te zijn? Camping geboekt in Frankrijk? Uh, ben ik nee, nee, nee, ja. ik, nee. Uh, nee. De, nee, de Toen uh, ben ik nog wel eens geweest, uh, een enkele keer. Nee. En dan denk ik, nee. wat een absoluut gekke huis is dit. Ja. En als je, als ga jij daar niet... nooit heen naar Bert, naar de Tour de France? Nee, ik ga niet kijken. Want uh, ik, als je daar werkt, dan zit je in het oog van de storm. En dan, en dan denk je, nou, dat gaat alles allemaal goed te doen. Ja. Als je als ja. toeschouwer komt, dan, ja, dan word je ondersteboven gereden. Je wordt ja. aan de kant gedrukt. Ja. Ja. Dus, ja. Dus, dat is de hel. En jij gaat ook niet oh, ja. naar Londen, Benali? Nee, absoluut niet. Nee, nee. ik... Ja, ik wat? Nee, ik kan niet tegen die massa's. Dat dat, dat de trap op en uh, plekjes zoeken. Dan, dan mis je dan weer de ja. 100 meter sprint Dan kan je weer naar huis. Oké, okay, nu in volgorde van de agenda. We beginnen met het Europees Kampioenschap voetbal. Langs de lijn boort ons vandaag al een blik vooruit op de finale van het EK 2012. U hoort Jack van Gelder. De bal rolt en we hebben er ongelooflijk veel zin in. Nederland weet precies waar het naartoe is en uh, zal vandaag meteen druk gaan uh, uitoefenen. En dat gebeurt ook. De bal gaat naar de linkerkant. Het is meteen de bal die bij Robben komt. Robben kijkt waar uh, Huntelaar staat. Van Persie staat er in de buurt. Maar die bal wordt dan weggewerkt. En uiteindelijk uh, kunnen de Duitsers opbouwen. Maar het is, meteen, het is meteen van Bommel. Het is meteen van Bommel die ertussen zit. Wat een ongelofelijk begin van het uh, Nederlands elftal. Nederland laat zien dat het helemaal klaar is om uh, een titel te gaan halen. En we hebben er zin in. En wat een sfeer. En wat een oranje zee. En Nederland weer in bal De bal gaat weer naar voren. Ja, zou het zo kunnen gaan, Kees het hard. Uh, Nederland tegen Duitsland? Ja, dat zou kunnen. Maar ja. ik vind het wel ongelooflijk optimistisch, hoor. Ik ben ja. somber erover. Ja, of, ja. Of Waarom? Nederland. Ja, ik, ja, God, dat zijn gewoon gevoelens. Hè. Mystiek is dat. Dus, uh, ja, die Nederland dat tegen uh, Duitsland zal het niet beter die... hebben gemaakt. Nee, heeft het niet beter gemaakt. Maar daar werd ik wel weer optimistisch van. Want het is verrekte prettig als je van de grote favorieten verliest. Ja. En dan voor het toernooi. Ja. En, en, en, dat, dat geeft echt de burgermoed. Er dus zijn een ja. paar ja. mindere spelers. Uh, er ook bij. En, en wie weet, uh, er, is, is Robben goed in vorm, wie weet, maar ik ben een, beetje, weet, nou. een, ja. Beetje, ja, een ja, beetje somber ja. hoor. Kijk, het, het hele EK ja. voor Nederland valt in staat met de prestaties van één speler. Als die de tweede seizoenshelpt bij Arsenal goed doorkomt, blijft scoren, en dat, dat is voorbij van Persie. Van Als die in ja, vorm is van, en zijn linker van, niet breekt, dan kan het een leuke zo ja, maar kijk, van Persie die, die, die staat bij ons in de spits, maar die speelt op een andere manier in de spits ja. dan een, ja. bij Volgens Arsenal. Voor mij heeft nog nooit een goede goede in het land gespeeld. Ja, ja maar... Met, ja, met je maar, e maar, maar er kan maar alles hij staat, kan veranderen daar in Oekraïne. Ja, precies. Eén goede want, wedstrijd ik, tegen de Denen. Ik zag hem scoren gister, gisteravond <laughs> uh, voor Arsenal. Ja. Een fantastisch doelpunt. Ja. Maar in deze positie ja. is hij in het Nederlands elftal nog nooit geweest. Nee, nee. Om zo in ja. positie gebracht ja. te worden. Ja. Dus ze moeten dan misschien de spelwijze ja. een beetje veranderen. Voor mij is hij ook altijd een beetje moe aan het eind van het seizoen. Ja. No, Die ah, niet. wel nee. Hij is helemaal niet moe. Wel okay. nee. ja. Ja. Mag ik je iets vragen? Tien jaar geleden ja. heb jij een heel seizoen ja. meegekeken... als een soort fly on the wall bij uh, Heerenveen. De, ja. de ploeg gevolgd bij alles. Zou je dat ook niet bij uh, Oranje willen? Ja, ze kunnen me bellen, hoor. Ja. Oké. Okay. En wat zou je maar... dan, uh, waar zou je dan naar op zoek gaan? Wat zou je willen weten, eigenlijk? Ja, ik zou dan uh, toch weer opnieuw... dus misschien moeten ze een ander met een nieuwe vraag... want mijn vraag is steeds, wat is de sociale context waarbinnen, waarbinnen dit soort topmensen die opereren en hoe ze zich daar binnen handhaven. Dat is ook ja, nog steeds en... de interessantste vraag. Ja, en, ja. En ja, dus het, het, het, het spelniveau, daar heb ik me nooit in verdiept. Daar werd ik ook geweldig over uitgelachen. Volkomen terecht. Als ik me er ooit een beetje mee bemoeide, wat ik nooit deed, maar soms toch een <laughs> beetje. En, en, en dat nou, zou net ik over helemaal. vond ik je wel al, al tactisch ja, bezig. Ja, precies. Maar dat, dat durf ik voor de radio wel te doen. Maar in een, kleed, in een, kleedkamer, in een kleedkamer met die spelers heb, heb ik zulke dingen nooit gedaan. Maar ik was wel op zoek naar, naar hoe spanningen ondergaan worden, ja. hoe de familie reageert, ja. hoe, men, ja. uh, hoe men daarmee omgaat, hoe ja. de pers, hoe ze ja. denken na afloop van het interview ja. over de pers, ja. dat zijn interessante dingen. Het zou een fantastisch ja. boek kunnen worden, Kees. Ik ja. vind ja. Dat, je, dat je Kees maar ja. eens even zou moeten bellen. Ja, die zou me even moeten bellen. Ja. Nee, ja. jij moet hem, hem bellen. Ik denk niet dat ze doen. <laughs> <laughs> ja. Ja. ja. Ga je hem bellen? <laughs> ga, nee, ik ga hem niet bellen. Oh. Nee. Ik ga maar hem bij morgen deze... een tweet sturen, ja. dat hij dit moet ja, doen. Ga hem ja. bij, bij deze gesolliciteerd. Ja, precies. Agenda punt 2 even, Bert Wagendorp. Columnist bij de Voorschand, oprichter en redacteur van de Muur, literair wielertijd. Dit jaar tien jaar bestaan. Hè? Alsjeblieft, is champagne. Uh, wordt, dit jaar, wordt dit jaar nu eindelijk eens de Tour van de Nederlanders? Ja, dat hopen we al jaren. Ja, hè? We al jaren. Wij, wij, wij, wij hebben steeds van, we hebben grote talenten bij die worden opgeleid door de Raboploeg. En uh, dan, dan komt er weer zo'n jongen en ja, die, kan, die lijkt inderdaad goed te kunnen. Maar we hebben ondertussen, geloof ik, de laatste klassieke zegen is van, van, uh, van 2001. De laatste Tour-etappe is van 2005 in elk geval. Dus dat is al bijna 5,5 jaar geleden. Ja, ja het, het, het, het zou nou eens een keer moeten, want ze zijn er wel, voor mijn gevoel. Hm. Ze zijn er wel. Ja, er zijn jongens die zitten, die zitten volgens mij op, op 95% van de top. Dat zijn Geesink, Mollema, ja. die Kruiswijk is goed. Sebastian uh, ja. Sebastian Langeveld, Langeveld in de klassiekers. Boom. Er zijn jongens die zitten er tegenaan te hikken. Maar dat is nou juist het punt. Dan komt er een Spanjaard en die is twee hmm. jaren bezig. En die, die, die, die kan het al. De, de, ja, de, wij, wij doen iets fout. Of we doen iets wat, wat, wat die Spanjaarden beter doen. Maar ja, het, het, het, er is iets wat, wat op dit moment nog niet uh, leidt tot grote successen. Maar ik, ik denk dat we met Mollema bijvoorbeeld een jongen hebben die in principe... Hij is, lekker, hij is lekker onverschillig, dat is wel heel belangrijk. Die geesting is te gevoelig. Die Bollema -bolle is een eindstelganger. Die, die, ja, ja. Die, die, die, die, daar, daar zie ik het wel in zitten. Maar ik ik koest het geesting geen nou, revanchegevoelens... Ja. tegen de wrok van het Nederlandse volk... die ja. vorig jaar zo is afgemaakt. Ik geloof dat die jongen niet zo in elkaar zitten. Nee, nee, nee hij nee. ben bij kapot getwitterd. Zoals... Ja, maar toch, maar nee, ik, ik denk nee. dat er geen revanche gevoelens bah, ja, ja. zijn. Te cool, hè? Te cool, ja. Ja, nou, ja. niet te cool, docile. Mak. Ja. ja. Er zit niet echt een grote ja die zit er ja. natuurlijk wel in, maar die, die komt niet naar buiten, de passie. Ja, ja. Ja. Maar met het ja, Nederlandse volk daar trekken zij zich toch, uh, die jongens toch heel bitter weinig van aan. Ja, dus, ja, als je, je daaraan gaat, gaat geloven, dan. Nee, maar in de de mystiek, he, het kader van de mystiek. Je hebt natuurlijk een tegenstander. Ja, hij was wel, en, wel en, erg boos ja, op ja, Die jongens, jongens geloven niet in nee, de mystiek. Nee, nee, die geloven in het trainingsschema en hoe het moet. En een beetje gein maken. Ik stel het me altijd een stuk romantischer voor. Dat moet je ook zo houden. Dat is wel fijn. De, de, de, die Willensport wille Bert Wagendorp, inspireert via dat, in dat uh, tijdschrift, de muur kennelijk, tot, tot, tot literair schrijven. Ja. Inspireert sport meer dan uh, bijvoorbeeld, waar je ook over schrijft, de economische crisis of de Amerikaanse ja, wel, presidentsverkiezingen? Ja, wel, wel. Dat is een andere manier van schrijven. Je, je, je, je, ja, je schrijft Hoe komt uh, dat? Nou ja, want het, het, het, het is, uh, die, kijk, sport is niets zonder een verhaal. Als er geen verhaal is, dan heeft die sport geen zin. Dan zijn het uh, 200 mannen op een fiets die van A naar B fietsen. Dat is niet interessant. Ja. Dus je moet steeds op zoek gaan naar... naar wat is nou het, het, het, het verhaal achter een bepaalde renner? Nou, het beste voorbeeld is natuurlijk Armstrong... Amerikaan kanker overwonnen, ja, dat was natuurlijk een, een mythisch verhaal bijna. Ja. ja, dat maakt die sport uh, leuk en dat en dat door de, de omstandigheden versterken dat nog eens. Hè. De, de, de, het, het lijden, het afzienend, het, wat ja. allemaal met hele grote ja. woorden Maar het, die, die, die, die mythe van, van Armstrong van kanker overwonnen, heb ik me altijd een beetje zitten schamen daarover. Want kanker overwinnen doe je, doe je via, via medicijnen. Nee, maar ik en, en, heb en, het nu over het, het verhaal niet... dat er verteld werd rond, rond, rond, rond de man. Ja, ja, ja, ja, maar. maar, maar, maar ja, maar je kunt je, ik vind hoefen, dat, je, kunt je wel ergens ja, Ik vind het wel grappig ja. dat je, juist over Lance Armstrong, die zijn eigen corporate verhaal heeft, van kanker ja. over livestream. Ja. Daar wil je eigenlijk een heel ander verhaal over vertellen. Wat ja. volgens mij een veel interessanter verhaal is. En daar, is je dan, daar voert hij oorlog tegen. Ja. Daar, mag je, daar kan je bijna daar kan je niet komen. Nee, want dat is een ontluisterend nee. verhaal. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat wil je niet. Nee. Ja. En, en, daar, en daar zou de literatuur <laughs> van mooi binnen kunnen komen. Ja. Ja. Ja. Hey, wij weten allemaal waar ik het over heb. Maar vertel even welk verhaal denk je dat dat is. Maar ja, is toch, toch het verhaal van hoe kan een man die kanker heeft overleefd. Zes toer, zes of teven, Zeven. Zeven en dan ook nog drie jaar later denken dat hij hem nog een keer kan winnen... en proberen terug te komen. Dat, dat, ja. Nou ja, ik wil, ik wil het d voor die noemen, maar daar heb ik toch Daloid, ja. het toch genoemd. Ja, het daar Daloid. kom je heel snel als ja, het je toch, het over vier uren ja. hebt. Ja. Ja. Maar goed, dat, uh, ja, dat, maar dat hoort ook een beetje bij, bij, de, bij de romantiek van die sport. Hè? Ja. Van, er, er, er lopen uh, ja, van die halve... Geef die eens uh, ja. ja, dat, dat maakt het die, ook alweer Die, die Bruinzeel, die kopman, die, die, die boegleider. Niet Bruinzeel, Brun... zijn stoeren. Dat vind ik nou zo'n interessante figuur. Ja. Daar weet oh, je niks van. Hij nee, nee. nee, die schermt een bodyguard eigenlijk van die aans. Die schermt dat af. Wat ik mij even afvraag Je Die bewaakt het verhaal. Ja, fantastisch. Agenda punt drie. Abdelkader Benali, voor het EK zijn de verwachtingen hoog gespannen. Maar van de Olympische Spelen... En op het ja, atletiek gebied, ja. met name ook, wordt nu al weinig verwacht ja, voor Nederland. Precies. Ja, de dat, dat, Hardlopers zijn realisten. en Dat blijkt nu ook weer. We verwachten niet zoveel. Nederland is als het gaat om atletiek en, en vooral de middellange afstanden... zijn we een Zeeland. We zijn het, het, het, het Liechtenstein van, van de hardloperij. Hoe komt dat dat, komt, dat heeft denk ik twee redenen. Ik denk dat, dat, dat, er, dat, er, dat er een gemiste kans is in Nederland... om jonge mensen, laten we zeggen de achterstandswijken... de, de, de allochtonen, de, de jonge algetone mensen... te betrekken bij die... Bij die, in die, bij die witte Atlantique-bastions, die, die nou ja. clubs. Want ja, ik precies. denk dat daar zit het grote talent. Nou ja, die, die, die, die Marokkaanse jongens, die doen het altijd, dat, dat, dat, de ene hardlopen, en de andere ja. komt daar, ja. Komt ja. daar nou, naar voren. Precies. de Sylvesterloog in Soest gewonnen een Ethiopiër... die binnenkort uh, wellicht Nederlander wordt. Nou, dat is al geweldig zijn. Gaelic werd tweede, voormalig kickbokser. Wat je ook in Nederland ziet, dat is veel... Iedereen gaat ja. naar het voetbal, iedereen gaat voetballen, wielrennen... en dan komt de ja. derde plaats. De andere reden waarom ik, we niet ja. meekomen... is omdat er in de wereld heel veel wordt ingezet op, op atletiek. Er wordt veel geld op sport. Hè? De ja. op komende ja, ja, landen ja, wordt veel geld ingezet. Ja, ja, ja. uh, nou, nou, nou hadden we het zo net al over wielrennen en voetbalsport... als, als literaire inspiratiebron... Ja. Dat heb je nou helemaal niet met atletiek, hè? Nee, ik, heb met... ik heb er twee boeken over Jij ja, wel, maar dat en... is toch niet Nee, ik, ik, ik, ik als het nu over uh, atletiek? Dat is er geweest, hè? Ik had ja, het met Bert over. Uh, uh, hardlopers zijn, zijn eigenlijk uh, monniken vergeleken met wielrenners. Een wielrenner heeft het gevoel namelijk dat hij altijd een laat 19e eeuw, eeuwse uitvinding tussen zijn benen, namelijk de fiets. En daar moet hij een verhouding toe vinden. En hardloper heeft helemaal geen tijd om over die verhouding na te denken, want hij moet, hij moet lopen. Dat is een andere verhouding. Het zijn monniken. Maar dat maakt het toch voor mij heel literair. Maar ja. goed, het, het verhaal van de wiel, wielerwedstrijd is, is al een verhaal op zich... met een begin, een eind ja. en daartussenin allerlei ontwikkelingen. In het gesprek hadden we het even over een, een speerwerper. Zou je daar een literair verhaal over kunnen maken? Dat kan, natuurlijk kan dat. Ja, ja. Eén. ja Eén. Nou, er is er een. In, in, in, ja. het, in, het, in het land Coïta heb je er een over... dat is een pornoverhaal. verhaal <laughs> ja. over, nou, bijvoorbeeld. over een speerwerper <laughs> ja. die, die past een ultieme prestatie. Maar het olympische als... discipline neem ik aan. Ja. Ja, speerwerpen. Ja, in ja, het verhaal. Maar maar hoe hij, loopt het verhaal hij, af dan, Kees? <laughs> ja. ja, nee, hij, hij kan pas speer op, tot olympische hoogte werpen... als hij merkt dat zijn vriendin een verhouding met de trainer heeft. Ja. Kijk, dan ja. Uh, dan dat is dat het, wel het een goed dat, verhaal, dat, hoor. Dan heb je het over literatuur, maar, toch? Maar voetbalsport ja. is wel een inspiratiebron, toch? Voor verhalen en, en, en hockey bijvoorbeeld niet. Nou, Kees, ja, ja, hockey. hockey zou ik wel, uh, ja. zou ik wel verhalen ja. kunnen, kunnen maken hoor, uh, absoluut. Ja, maar je kunt maar al... ik vind, wou ook aan Bert nog vragen van, ja. uh, over Olympische Spelen, want we hebben natuurlijk één grote troef en dat is Marianne Vos. Ja, maar, maar die wil nu en... weer niet op de baan, hè? dat vind ik zo stom, oh. want daar zijn zomaar, kan ze zomaar drie gouden medailles vandaan halen. Ja, die kan alles winnen natuurlijk. Maar waarom wil ja. die dat niet? Ja, die wil dan zich concentreren op de weg. Oh ja. ja. En dat is toch wel jammer, want ja. ja. Maar die, die pakt toch gewoon een namiddag medaille mee... en dan, ja, dan de volgende, dan volgende dag, weer... dag op de weg zou ja. Ja, ja, ja. Iemand moet het het toch, dat tegen meisje zeggen. Dat is toch ons grootste, grootste fenomeen, hè, op ja. het ogenblik. Ja, ja die is heel goed. Ja. We, hebben, we hebben net een groot het... interview met haar gehad in, in de muur. Het is ook een heel slim meisje. Ja. En een leuk, een leuk, ah. uh, leuke vrouw is het. En uh, ja, zij, zij zou volgens mij even kunnen doen wat Van Moorsel in Sydney deed. Uh, mm. Die won dat ja. top, die ja. vier gouden mm. medailles. Zo is zij ook. En daar valt ook wel een mooi meeslepend boek over. Te ja, ja. Maar ja kijk, over alles is een, Kijk, je hebt Halberstam, die heeft een boek geschreven over de, uh, over de, de roeiers. Ja. Ja. ja, vier mannen en die het over... met een missie. Prachtig. Ja, ja. Okay. Ja. Maar Janne Vos, als, als die iets moois vindt... ga ik een episch gedicht maken, hoor. Wij zijn echt te gek. dat je ja. moet je gelijk opsturen, ja. Kees. Dat is ja, ja, ja, absoluut. Ja. De conclusie mogen zijn dat de oogst van het sportjaar 2012... straks is een, een gele trui, het Europees Kampioenschap voetbal... een rij gouden medailles, maar ook een stapel mooie boeken... meeslepende verhalen. En gedichten ja, kennelijk? Ik zou graag over ja. Yvonne, Yvonne Hak, de 800-meter loopster die in Londen gaat lopen, een, heel mooi, een hele mooie ode willen schrijven. Ja, ja, dat... ja niet meer. Niet, niet, niet is een, waarom niet zo'n ode? Niet een mooi, meer, maar het hoogste wat je kan krijgen. Bij de oude Grieken was een ode, Panagriek, het hoogste wat je kon krijgen als ja, de atleek. oude Grieken, maar zijn, ja, nog steeds. zijn nu. Uh, oké, okay, nog verder. meer? Een, een novelle. Nou ja, ja precies. Ja. Waarom v niet, niet uh, een mooi romantisch. Een mooi romantisch. ode? Ja, dan ben ik gewoon snel een jaar verder. Ja, nee, oké. Kan makkelijk. Yvonne Hak, komt eraan. Dank, ja. heren <laughs> Benali ja, en Wagendorp. Tot zover het jaar 2012 in de sport. Vooruitgeblikt. MUZIEK rabbit went to market, went to market... Cause the cupboard's spare, but all they sell is little scraps of plastic... Rapids back in bed, Sister Bluebird join the army, it ain't easy, but it's a steady job, now they've shipped her off into a desert, but at least her kids are fed. Plan. Never mind, he'll get what he's got coming Jacob Marley, in an alley Jacob Marley, through a pane He appeared to talk about our business But he won't come back again And it's hard times, yes it's a hard time When you repeat what you didn't sow Just remember when you hit the bottom and there's just one way to go U hoorde Tom Maxwell met Jacob Marley, een personage uit een van de bekendste boeken van Charles Dickens, A Christmas Carol. Deze kerst, en trouwens alle kersten, op tv 2012 is... Internationaal Charles Dickens jaar omdat de schrijver 200 jaar geleden geboren werd. Ik ga daarover praten met Jan Lokin, oud voorzitter van de Nederlandse afdeling van de Dickens Fellowship en Chef de Jong, oprichter van het Dickens museum in Bronkhorst. over hun liefde voor Dickens. Jan Lokin eerst. Eh, goedenavond. Goedenavond. Een heel Dickensjaar, internationaal heeft de schrijver dat verdiend volgens u? Ja, dat heeft hij zeker verdiend. Oh. Hij heeft, dat, uh, hij heeft uh, zeker het Engelse publiek. Dat is al helemaal... Ik zag gisteravond uh, de, de, de, het vuurwerk in Londen. Het was nog die afgelopen of Dickens verscheen op de buis in de BBC. Ja, ja, ja. Om aan te kondigen dat de Engelsen een prachtig jaar tegemoet gaan. Ah. De Olympische Spelen vallen daarbij Totaal ja, ja, ja. in het niet. niet. Zeg, voor wie Dickens niet kent, het is haast onmogelijk... maar zegt u even in het kort, wie was hij, wanneer leefde hij? Ja, Dickens is dus 200 jaar geleden dus nu uh, geboren. Hij is 1870 gestorven. En hij heeft eigenlijk uh, door zijn schrijverschap... Uh, heeft hij het Engelse publiek min of meer aan zich gebonden. Hij heeft vele werken geschreven, maar ook heel veel journalistieke stukken. En, uh, hij, hij was een inspiratiebron voor Marx, lees ik wel eens. <laughs> ja, ja, zeker. Niet andersom. Hij, is, hij, is voor Marx wel een, hij moest van Marx zelf niks, niet veel hebben. Hij moest niet veel hebben van blauwdrukken, van ideale samenlevingen. Uh, hoewel hij erg uh, sociaal bewogen was. Maar Marx zelf die zag in Dikkens wel een uh, zekere hervormer, een ja. ja, sociale hervormer. Maar hij was zelf geïnspireerd door Dostoevsky? Um, Dostoevsky zelf vond hem een, uh, zijn, zijn grote leermeester. Oh, maar, en, ja. en dat was al een beetje wederzijds natuurlijk. Ja. Maar uh, Dosjeevski had een, een geweldige bewondering voor Dickens. Ja. Uh, Chef ja. de Jong, uh, de meeste mensen kennen Dickens ook. Goedenavond trouwens. Goedenavond. De meeste mensen kennen Dickens vooral tegenwoordig van uh, nostalgische films en musicals. Krijgen zijn, zijn boeken nog wel genoeg aandacht en wat hij ons daarin te vertellen heeft? Ja, het is zo dat je hebt dus Dickens fans, hè, daar ben ik er een van. Uh, nou, die spellen die boeken. En uh, bij het grote publiek merk ik, ik heb zo'n 60.000 bezoekers... Uh, dat de interesse voor Dickens vooral, er uh, is dus voor de films en zo... spreekt erg tot een verbeelding. Vooral de Carol van Scrooge en Marley en Oliver Twist... zijn het meest populair. Die gaan volgens mij de wereldliteratuur halen. En uh, ja, al die andere boeken, dat zijn er 15 hele grote romans geweest... Die worden nog wel gelezen. Ik verkoop ze vrij veel hoor, oh. ook in het Engels. Maar het grote publiek vindt, hem, vindt die boeken langdradig. En uh, daar ben ik het mee eens. Hè. Het is zo dat de Christmas Carol en over zijn heel kernachtig geschreven. Prachtige halen. Maar over het algemeen moet je zeggen dat de andere boeken, alleen voor Dickens fans, waar gewoon uh, zijn. En die komen nog hier heel veel hoor. Oké, okay. laten we even luisteren naar een fragment. That punctual servant of all work, the sun, had just risen and begun to strike a light when Mr. Samuel Pickwick burst like another sun from his slumbers. He threw open his window and looked out upon the world of London. And then, with a fond sigh, he took up in his hand, a hand which time and feeding had made more fleshly than firm, his brilliant paper entitled Speculations on the Source of the Hempstead Pond. With some observations on the theory of the Tittleback. Ja, Jan Lokin, wat hoorden we ja. hier? Nou, een ab absolute vervorming van de Pickwick Papers. Er is geen enkele zin die zo achter elkaar staat als oh. in het echte verhaal. Maar het is een hoorspel in Engeland uitgezonden. Ja, dat u, natuurlijk. Dus ja. Dat, heeft, uh, dat neem ik ook niet kwalijk, het een, nee. maar het is een, echt een adaptatie. Ah. En met dat boek in. is uw liefde voor Dickens begonnen, hè? Dat is mijn liefde voor Dickens mee begonnen, inderdaad. Ja, wat, de trok de u er, wat trok u erin aan? Um, ja, vooral de humor die erin voorkomt. Ik mm. vond het onvoorstelbaar dat 150 jaar voor mijn of ongeveer 150 jaar voor mijn geboorte. iemand uh, zo kon schrijven. Uh, humor is zeer gebonden aan tijd en plaats. Uh, dat nog zo levendig en fris overkwam. Ja? Nou, en, oh. de, ja? ja? Ook de schrijver Even. Godfried Beulmans ook uh, geestig, was een groot liefhebber van Dickens. En die ja. heeft in 1956 de Nederlandse tak van de Dickens Fellowship opgericht. En ja. uh, u kon daar niet zomaar zonder meer lid van worden, hè? Nee, nee, nee, nee. Je moest, ik heb mij met een vriend uh, aangemeld en dan moest je een zekere examen doen. Oh. En uh, dan werden er vragen gesteld. Wat voor uh, vragen Thomas. bijvoorbeeld? Uh, wat moest ja, je weten? Ja, kregen de vraag uh, wat... Uh, wat, het, wat je moest doen als je een blauw oog had. Dikke Pickwick, die uh, krijgt op een gegeven moment al een, een, in, in het eerste hoofdstuk een, een, een vuistslag op zijn oog. En heeft een blauw oog. En dan moet je weten wat daar het beste voor is. En dat wordt gezegd door een zekere meneer Jingle. Ah. En de, de uitslag is dan ofwel een rauwe biefstuk, of je moet tegen een koude lantaarnpaal onmiddellijk je oog tegen een koude lantaarnpaal aanzetten. En als je dat wist, en uh, dat wisten wij niet, dan uh, was je direct door. Oh, ja, ja, kan me voorstellen. Wij luisteren even naar nog een fragment uit de Christmas Carol van Mickey Mouse. Give a penny for the poor, governor. Penny for the poor. Ah. Oh, ha, ah, ah, meneer Good morning, Mr. Scrooge. Cratchit, what are you doing with that piece of coal? I was uh, uh, just, just trying to fall out the ink. Bah, you used a piece last week. Now, get on with your work, crotchet. Um, Chef de Jong, dit was uh, Christmas Carol van yeah. Mickey Mouse. U, u hebt in 87 het Dickens museum opgericht in yeah. Bronkhorst, en u verkleedt zich ook vaak als de vrek Scrooge. Yeah. Waar, waarom doet u dat? Ja, dat komt omdat Ik ben in die hele dikke beweging een beetje vreemde bijt hoor. Als je, als je vreemd eend, bedoel eind als je? De bijt, ja. in, in die bijt, ja. Als je, als je met Jeff Dion praat over Dickens, zit hij binnen vijf minuten over economie te praten. Oh. En dat komt omdat ik dus gepromoveerd ben op uh, een proefschrift. Ik was de eerste die promoveerd in Tilburg op maatschappelijk ondernemen. En ik ben dus geïnspireerd door Dickens in mijn jeugd. Door een bepaalde zin die die vlak voor zijn dood schreef in Ed van Ja. Nou, en daar staat dus uh, gewoon in dat hij dus tegen-economen was... en dan mocht je die zwakkere, dat moest allemaal maar blijven bestaan. En hij zei toen... en ik wil een beroep doen op alle mensen om uh, die economen te bestrijden... want we moeten het doen vanuit het Nieuwe Testament. Nou, dat is kenmerkend voor zijn werk geweest. Ook uh, Mali, en ik ben het niet erg eens met... Uh, professor uh, Lokin, overigens de grootste Dickens-kenner van Nederland, hoor. Aha. Maar uh, ik vind al die uitingen die we dus hebben met wat we nou even hebben gehoord... Hè, en al die Dickens-festivals, die is op het ogenblik opbloeien... Hè, ik vind dat buitengewoon positief dat Dickens okay. in al die lagen doordringt. Want dat maakt hem populair. Ja, ja. En dat maakt ook dus een... Actuele boodschap weer toegankelijk. Ja, dat uh, zegt u goed. Oké, okay, ik uh, dank Jan Lokin. Ik dank Chef de Jong. Dit als opmaat tot het internationaal uh, dikkensjaar. Heren, goedenavond. Goedenavond. Ja, goedenavond. Het is vijf voor twaalf. Nog 355 dagen en vijf minuten. En dan... Gaan we aan met z'n allen. Niet waar Laura van Broekhoven, u bent hoofdconservator Midden- en Zuid-Amerika van het Museum voor Volkenkunde in Leiden. Ja, dank. Waar komt dat idee vandaan dat we er dit jaar met z'n allen aangaan? Dat idee uh, dat het eraan zou gaan... of dat de Maya kalender zou ophalen, uh, ophouden en dergelijke... dat komt uh, van een aantal uh, mensen die dat idee verspreid hebben. Het is begonnen ergens in de jaren 50, 60... Uh, dat die gedachten zich gaan verspreiden... en in de laatste jaren aangezien dat we steeds dichter bij 2012 komen... wordt het steeds populairder. En de gedachte dat we eraan gaan... die heeft heel weinig met de Maya's te maken... en hebben de Maya's ook nooit voorspeld. Maar, maar zij zeggen je... dus... even, u zegt de Maya kalender eh, eindigt. Dat is de kern van de zaak. Dat, dat is wat een aantal pseudo-wetenschappers uh, of uh, New Age-achtige uh, okay. mensen zeggen, zeg maar. Ja. Maar eindigt de Maya-kalender dan niet? Nee, de Maya-kalender houdt het helemaal niet op. Het is wel zo dat er een belangrijke uh, datum aankomt... die een beetje te vergelijken zou zijn met ons jaar 9999... En uh, 31 december dan zeg maar, verontwoord van 1 januari, zou dan 10.000 moeten zijn. Anders kom je op 0,000 uit. Ja. Uh, als je daar niet een nieuwe cyclus, hè, want wij tellen in millennia en in eeuwen en in decades en in jaren. En zij telden in 400-jarige, 20-jarige, um, 1-jarige en 0-jarige periodes zeg maar. Uh, en er komt een cyclus van die 400-jarige cycli zijn er 13 van die cycli. Ja. En dan komen we op een datum, die heet 130000, in het Maya zou je dat zo schrijven, zeg maar. Oei. En als je dan niet een cyclus verder gaat van 8000 jaar, dan zou, dan zou die Maya kalender ophouden. Maar dat is helemaal niet zo, want we weten dat er gewoon een cyclus van 8000 jaar begint. Ja. Aha, ik hoop dat ik en de luisteraars het nog... Uh kunnen reproduceren, maar in ieder geval... Ja. de kalender houdt niet op, die telt gewoon nee. door. Alleen die gelovigen denken, dit jaar houdt de kalender op... en dan is het afgelopen. En er zijn trouwens ook mensen die voorspellen... dat dit jaar op 25 februari of 21 mei of 28 oktober... het ja. einde der tijden aanbreekt. Wat is er toch in het algemeen aan de hand... in, in magische zin met dat jaar 2012? Ja, 2012 is ik. Ik, ik, dat, dat, ik heb er verder niet echt veel. Uh, blijkbaar hebben mensen uh, graag het gevoel dat er een soort. Uh Einde der tijden moet zijn tijdens de tijd dat wij zelf nog leven. Een soort apocalyptisch gedachtegoed, zeg maar. En um, daar leven mensen naartoe. En het feit dat het aan de Mayas wordt opgehangen... of aan ancient knowledge, zoals het ook wel, ouderwijs... Ja, dat klinkt heel mooi. Dat geeft het een extra ja. uh, dimensie, zeg maar. Maar mensen. als we nou per ongeluk het eind van het jaar toch halen... is, is het einde der tijden dan helemaal uh, afgeschaft? Of komt er weer een nieuw einde der tijden in zicht? Nou, wat betreft van, van mijn vakgebied zijn er in elk geval mensen die zeggen... dat in 2027 de afsteken oh. kalender zou ophouden. Dat is ook nergens op gebaseerd. Maar, maar goed. Maar uh, <laughs> in elk geval zou er wel een nieuw einde der tijden kunnen okay. zijn. Oké. Dan bellen we ja. u voor over 15 jaar opnieuw. Dank Laura <laughs> van Broekhoven. Dit Heel was goed. Met het oog op morgen. Morgen presenteert Lucella Carrasso en ik eindig met een gedicht... van Nachum Wijnberg uit zijn kleine bundel Gelukkig nieuwjaar gewenst. Misschien weten ze niet hoe het voelt hoe niet toe te geven... behalve aan wat sterk genoeg is. Zoals wanneer je iemand voorzichtig ziet zijn of dapper. En een moment lang zou je hem willen zijn. Twee geheime getuigen zeggen dat je gezicht mooi is. Je doet je best niet bedroefd te worden om wat tegen je gezegd wordt. Zelfs als je een kind bent dat weet wat een goede uitleg is.